Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Een bijeenkomst van Forum voor Democratie in Nijmegen is vroegtijdig afgebroken. De burgemeester van de stad heeft de stekker eruit getrokken... omdat het veel drukker was dan de 200 man waar toestemming voor was gegeven. Daardoor was het niet meer te doen om genoeg afstand te houden. Kam kwam vooral doordat er ook tegenstanders van Forum naar de bijeenkomst waren gekomen. Ah! Twee mensen zijn opgepakt, ook zijn er coronaboetes uitgedeeld aan mensen die geen afstand hielden. In Groot-Brittannië kunnen gezinnen met schoolgaande kinderen binnenkort twee gratis coronasneltesten per week krijgen. Dat kan gewoon thuis en de uitslag is binnen een half uur bekend. De Britse overheid hoopt zo mensen op te sporen die wel corona hebben, maar geen klachten. Dat is belangrijk, zeggen ze, want de scholen gaan er op 8 maart weer open. En in Argentinië zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren vanwege een vaccinschandaal. Mensen die goede contacten hadden met de regering kregen voorrang bij het prikken. er moesten kwetsbare mensen langer wachten. Het is een schande, zegt deze man. Ja, de Argentijnse minister van Gezondheid stapte vorige week ook al op omdat hij zich ook had laten vaccineren. En een plastisch chirurg uit Californië die voor de rechter moest komen vanwege een verkeersovertreding... deed dat live vanuit de operatiekamer... Door corona ging de rechtszaak via Zoom... ...en zag de rechter een man met bebloede hand en mondkapje in beeld. Ik zie een defendant die in het midden van een operatiesroom... ...waar actief gegeven wordt in de bedrijven aan een patiënt. Is dat correct, Mr. Green? Ja, yes, sir. Of wat zou I, ik zeggen, Dr. Green, maar ik weet dat niet. Oké, dat is oké. Um, I do not feel nou, maar volgens de arts was het geen probleem. I have right here doing de rechter vond het dus niet oké okay en dus werd de zitting verplaatst. Het weer nog. In het zuiden en midden van het land is er veel zon bij een graad of 10. In het noorden is het nog steeds grijs. Het is daar 6 of 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB.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 Now Deze single van Jodie Watley kwam ik vanmorgen tegen in mijn platenvolg. Nou, die gaan we lekker draaien op de Stalfoortse Radio. You're the real love. En Jodie Watley ken je uiteraard als zangeres van de groep Siek. En die ken je waarschijnlijk ook wel weer, Albert uh, Ja, van Nile Rodgers. Ja, precies. Ja. ja, hebben we ook gehad in, uh, in SOS Live volgens mij. Hè? Ja, zeker weten. Ja, ja, dus, uh, nee, daar, daar zong ze in, in uh, chic, deze Jodie Watley. Welkom terug, uur uh, 2 van uh, SOS. Wat gaan we doen? Nou, in het verlengde van het interview wat we het eerste uur uh, uh, lieten horen van uh, Marcel Buscher... Uh, uh, als vertegenwoordiger van de Koninklijke Horeca uh, Zandvoort... Uh, zometeen nog even de reactie over, uh, van uh, de burgemeester... Uh, uh, over het uh, wel of niet openen van terrassen... en wat zijn standpunten uh, in deze is. Daarna gaan we de provincie in. Want uh, er gebeuren natuurlijk van, van allerlei dingen... Die, uh, tijdens deze, deze uh, pandemie, om het zo maar eens te zeggen. Er zijn natuurlijk een heleboel dingen die niet meer kunnen. Maar uh, de mensen zijn best wel inventief. Want er gebeuren van allerlei dingen... op gebied van natuur en uh, sport. En, en dan heb ik het over... Uh, uh, kitesurfen, ik heb het over vissen en uh, ik heb het natuurlijk ook over, over de groene buitengebieden in Noord-Holland die aantrekkelijker bereikbaar uh, moeten worden en wat men daar uh, uh, mee van plan is dat is uh, dat, dat, dat, groen gebeuren, dat uh, speelt zich af in Spaar en Wouden voor kitesurfstrand, dat is in Schellingen-Hout. En vissen hebben we natuurlijk over in IJmuiden. Dus uh, CFM, uw lokale zender gaat de provincie in zometeen. Maar eerst straks de reactie van uh, David Molenburg omtrent. De, de terrassen wel of niet open en, stand, en zijn standpunt in deze. Ja. Ik zeggen, dus ik zou zeggen, genoeg ja, Oké. Okay. Blijf luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender. CFM. En uh, uiteraard uh, houden we PSV Ajax echt ook in de gaten. Uh, in ieder geval gerust, het is nog steeds 0-0. Dankjewel uh, Albert-Jan en Blijf uh, ook kijken zoals uh, Albert-Jan zegt. wwwzvm livenl En we gaan ook nog even naar Haarlem. Want wist je dat in het uh, patronaat gisteren een evenement uh, plaatsgevonden heeft, Albert-Jan? Nee, maar dat ga je al ja, nu vertellen. Uh, ja, dat tijden. ga ik je nu vertellen. Er was uh, gisteravond een uh, online uh, evenement. En dat was om uh, geld uh, in te zamelen voor de horeca en ondernemers uh, in Haarlem... Mooi, daar hebben diverse mensen uh, hun uh, optreden gedaan, uiteraard uh, conform uh, de coronaregels. En uh, mensen konden dat uh, online uh, bekijken en dan een uh, donatie doen. Heel mooi bedrag hebben ze binnengehaald uh, met uh, dat evenement. Een bedrag van 10.000 euro maar liefst nou, voor uh, de ondernemers en de horeca in, uh, in Haarlem. Een mooie initiatief van het Spatrenaat. En uiteraard uh, alle Haarlemmers. Uh, en uh, ja, zulke festivals, uh, die horen er ook bij. Uh, zeker in deze coronaperiode. I, I don't care it's been too long. It's kinda like Met het bord opschoten de voetbalwedstrijd PSV Ajax wil gaan volgen. En dan moet je nu de radio even uitzetten. Je hebt nog een kleine minuut. Ja, waarom roep ik nou op om de radio uit te zetten? Dat is niet zo handig hè, natuurlijk, maar ja, anders uh, ja, dan gaan wij verklappen dat er nu uh, gescoord is, uh, albert En hoor je dat. Klopt, in de 40ste minuut is er gescoord in de wedstrijd uh, tussen PSV en uh, Ajax. Ondanks het feit dat uh, Ajax meer balbezit heeft dan, uh, dan, uh, dan PSV, 55 om 45 uh, PSV heeft in de 40ste minuut gescoord door EE. -E, uh, dan komt hij, Dus uh, PSV Ajax 1-0. Dankjewel voor deze update. En uiteraard blijven we de wedstrijd voor je volgen. En hebben we vanmiddag ook lekkere muziek, waaronder Thomas Akten en Pandermin. Ik weet niet hoe lang niet gezien. Maar wie heeft hier wat uit te leggen? Wat zal ik zeggen? En wat zeg jij?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 De single van Thomas Akda, Paul de Munnik, Maan en Typhoon. Nog even terugkomend op Jody Wortley. Ik ben blij dat Jaap Koper luistert trouwens naar ons. Want ik zei dat ze zangeres bij Chic was. Helemaal niet goed natuurlijk, want uh, dat was Shalomar. Ja, het lijkt er een beetje op, maar net een, net een andere groep. Mag je nou een reactie voorbij of zo? Ja, nee, ja, misschien ja. ben jij teleurgesteld. Nee. Dat kan toch. <laughs> nou, we gaan het over iets heel anders hebben. De terrassen, gaan die uh, nu uh, opgezet worden of niet? Nee, nee, nee. Burgemeester uh, Zandvoort staat er niet om te springen. Niet de minste collega's die van Amsterdam en Hilversum riepen... riepen uh, dat de horeca, de terrassen weer open zouden mogen kunnen gooien. Maar de burgemeester van Zandvoort staat daar op uh, dit moment niet om te springen. Ik ben, daar, uh, ik ben daar terughoudend over al dus, David Molenburg. Molenburg heeft een aantal redenen om genuanceerd te kijken naar de suggestie om de horeca buiten weer te openen. De belangrijkste is dat de lonkende terrassen op het strand zorgen voor een grote toestroom van toeristen. Terwijl de oproep van het kabinet nog steeds is, creëer zoveel mogelijk in je eigen omgeving. Wat de burgemeester betreft kan het heropenen van de terrassen als een versoepeling van de coronamaatregelen... een van de onderwerpen zijn die in de komende tijd goed tegen het licht worden gehouden. Het moet dan in ieder geval niet een beslissing zijn die op lokaal niveau genomen kan worden, aldus Molenburg. Zo kan gedoe tussen kustplaatsen onderling voorkomen worden... als de ene kustplaatsen, de tafelstoeltjes en zonnebedden wel toestaat en de ander niet... Molenburg vindt het openen van de terrassen nu dus niet aan de orde... en wacht de discussie in Den Haag af. Er moet goed naar gekeken worden. Het hoeft ook niet op stel en sprong. Het is nu goed te doen in Zandvoort. Het werkt goed met het takeaway bij de horeca en het is niet te druk. En als de terrassen weer open mogen, dan is de horeca in Zandvoort er klaar voor... om te zorgen dat de coronamaatregelen in acht worden genomen. Aldus Molenburg. Vandaar, dit zijn standpunt in de, op dit moment. Dank wel, uh, Albert Jan, voor uh, dit uh, bericht. En uiteraard hou het ook uh, in de gaten, mocht er... Uh... Nieuws zijn over de drukte van vandaag in Zandvoort. Want vandaag uh, zijn uiteraard ook weer heel veel mensen naar uh, onze mooie kustplaats uh, Zandvoort toegekomen. Om hier uh, te genieten van het heerlijke zonnetje en uh, de takeaways uh, die beschikbaar zijn op het uh, Zandvoortse strand. En uh, ja, die auto die moet ook nog steeds gewassen worden. Hè, dus uh, we gaan even de car wassen. in. I'm Aguilera en uh, Missy Elliott, uh, die hadden een hit met een oude singer van Rolls-Royce. De Car was uh, het origineel uiteraard uit uh, 1976 en deze plaat van een aantal jaren geleden. Het is rust bij de twee wedstrijden die om half drie vanmiddag in de eredivisie gestart zijn. Hoe staat dat ervoor, Robert Jan? Nou, uh, als ik Ajax was, ging ik nou scoren, want er is rust. Uh, PSV, uh, Ajax, ruststand 1 tegen 0. En dan hebben we FC Groningen, niet geheel onbelangrijk voor jou... tegen Fortuna Sittards. Uh, daar staat het 0 tegen 0. Maar ja, we hebben om kort vijf nog een prachtige wedstrijd te gaan... Uh, aan het einde van deze toch uh, dolle, dolle zondag, wat Obo betreft. AZ ontvangt thuis Feyenoord. En het was al een uh, dolle zondag. Die uh, begon uh, zondag uh, vroeg in de middag... met Sparta Rotterdam tegen Willem II. Daar werd het uh, 0 tegen 2. Ja, Willem 2 weet ook weer wat winnen is. Zo is het. Uiteraard houden we de wedstrijd van vandaag in de gaten. En dat is tijdens deze uitzending zeker PSV tegen Ajax. PSV speelt thuis en staat voor met 1 tegen 0. three you are De straat, op weg naar het plein, een taxi, het is te laat, het is voorbij, wie er bloed op de achterbank van de rij. denk goed na welke kant je staat. ...blijft de hitsingel van de Frankboeigroep. Je hoorde zwart-wit op de zondagmiddag bij CFM. En we gaan eens even naar, naar het land in, wou ik zeggen. Nou, het is echt heel dichtbij. En het is een prachtig gebied daar rondom Spaanwouden. Even uitwaaien, lekker wandelen en genieten van de natuur. Dat deden we al veel, maar door deze coronatijd... ...lijken we ons dat nog steeds meer te waarderen en te, te, te respecteren... Dus uh, dat is steeds drukker aan het worden. Het doel van alle gemeenten in Noord-Holland in, in Nederland en de provincie Noord-Holland en gebiedsbeheer is om uh, groengebieden gebieden bereikbaar uh, te maken en te houden voor iedereen die behoefte heeft aan ontspanning in de natuur. Uh, een goed voorbeeld is uh, Spaarnwouder op dit moment. Onze collega's van NH maakten daar de volgende reportage. Even uitwaaien, lekker wandelen en genieten van de natuur. Dat deden we al veel in Noord-Holland en nu is het in de coronatijd overeind gebleven als een van de weinige uitjes. Onze provincie heeft een grote variatie aan natuur- en cultuurlandschappen en veel van die natuur is dichterbij dan je denkt. Zo is het toegankelijk voor zowel de dorpeling als de stadsbewoner. Ja, Spaarnwoude is eigenlijk in Noord-Holland een soort, ja achtertuin, park tussen de grote steden. Uh, dus heb je het over Haarlem, Amsterdam, uh, Velzen, uh, Haarlem en Meer. En uh, wat we eigenlijk doen in Spaanwouden is het doorontwikkelen tot Spaanwouden Park 2040. En we maken het een landschapspark uh, tussen die steden in die ook groeien. Mensen zijn om tot rust te komen op zoek naar een groene omgeving, het liefst dichtbij. De provincie ziet graag dat toeristen en recreanten een duurzaam vervoermiddel pakken, zoals de trein. Zo komt de natuurliefhebber via zogeheten buitenpoorten in het groen terecht. Dit zijn de spoorwegstations op de grens tussen stad en land, zoals in Castricum. Nou, ja, Het is belangrijk dat ons gebied goed toegankelijk is. en Het liefst natuurlijk ook met openbaar vervoer en per fiets. Dat heeft minder impact op het gebied. Kastricum nou ja, is een buitenpoort. We hebben hier in dit gebied rekening gehouden met een goede toegang tot het duingebied. Ook Spaarnwoude is een buitenpoort. De komende jaren zal er door verschillende partijen, waaronder de NS, gemeente en provincie, worden gewerkt aan het station... ...zodat het dé plek wordt waar je jouw natuurdag gaat beginnen. Het is goed voor het milieu als je uh, naast de auto ook met de trein uh, kan komen. Het is beter benutten van bestaande infrastructuur. Het station ligt er toch al. Het is moeilijk uh, als je ja, dus geen eigen vervoer hebt om uh, in de groene gebieden te komen met de stations uh, die te ontwikkelen tot buitenpoorten. Kan dat uh, makkelijker. Nou, zeker om het aantrekkelijker te maken, gaan we dus de komende weken de uitkijktoren bouwen. En dan heb je heel mooi uitzicht hier over het duingebied. Je kan infiltratiegebieden zien, je kijkt dadelijk helemaal makkelijk uit op zee. En zo heb je juist die afwisseling. Groeiende steden en tegelijkertijd het bewaken van de natuur. Een belangrijke balans, want het groeiend aantal inwoners zal behoefte blijven houden aan bereikbaar buitenleven. De mensen zijn inderdaad de klant van het gebied, maar ook de planten en dieren zijn klant van ons gebied. We maken ook voor het hele gebied een ecologisch beheerplan. Dus kijken we waar we uh, nog maatregelen kunnen nemen om de biodiversiteit te vergroten in het gebied. Ja, mooie reportage van uh, onze collega's van uh, NH Nieuws. Ik was er uh, van de week ook nog trouwens uh, in dat gebied. Het is uh, echt uh, prachtig en uh, je komt helemaal tot rust uh, meteen. Als je, als je daar bent. Dus ja. uh, kunnen we trots op zijn dat we ook uh, dat gebied zo uh, vlakbij Zandvoort hebben. En, en het past precies uh, in het plaatje wat ook uh, in Zandvoort uh, speelt. Van denk mee over Zandvoort 2040. Nou, zij gaf het ook al aan in het interview. Van, uh, we zijn ook bezig om ons natuurgebied 2040, uh, richting 2040, zo in te delen dat er ook daar uh, ruimte is. En wat onze burgemeester ook zegt: van, nou ja, recreëer zeker in deze periode, zo, liefst, dicht, zo dicht mogelijk bij huis. Nou, dan is dit natuurlijk een uitzonderlijk goed voorbeeld van. Dat kan er zeker. En weet je wat je daar ook kan doen? Vissen, Albert Jan. Daar komen we straks. Oké, oké, oké.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 Tussen 10 en 12 bij CFM we hebben we het programma The Sea of Love. En uh, ja, daar komt uh, dit soort uh, muziek ook uh, langs. Je de Pat Larry's band en uh, Zoom. Een plaat die ook zeker door uh, Fred uh, gedraaid zou kunnen worden op de woensdagavond. Tussen 10 en 12 bij The Sea of Love. Over Sea gesproken, zo dadelijk gaan we naar de Zee toe. Gaan we naar uh, IJmuiden en daar gaan we vissen. Maar eerst de nieuwe single Drivers License.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 Move through the summer. Van de, de hitparades hier in Nederland. Deze single van uh, Olivia Rodrigo: de the, the Driver's License. We hadden dit over de mooie reportage vanuit Spaanwouden door onze collega's van uh, NH Nieuws. Heel veel water daar, er wordt gesuild en uh, je kan er lekker wandelen en uh, noem maar op. En uh, ja, een hengeltje kan je ook uitgooien, maar dat kan je ook uh, daar vlakbij weer in muiden, Albertje. Ja, ze zijn eigenlijk nooit weg geweest. Maar sinds het uitbreken van deze coronacrisis... zie je meer dan ooit langs de waterkant, de sportvissers. Een perfecte manier om je hoofd leeg te maken... lekker buiten te zijn en goed afstand te houden. Aldus Michael van Breugel van Sportvisserij Midwest-Nederland. De bond heeft het aantal leden in het coronajaar 2020 flink zien stijgen. De nieuwe leden zijn mensen die door de omstandigheden... minder mogelijkheden hebben en willen genieten van de natuur... Het enige verschil met uh, voor de crisis is, is dat je nu eventjes een hengel meeneemt. En dan maar heerlijk genieten van alles wat het water te bieden heeft, al dus van Breugel. Luistert u naar de reportage die onze collega's van NH hierover maakten in IJmuiden. Meneer, let u wel een beetje op? Dat moet ik wel doen, ja. Maar uh, ik heb mijn ogen dicht zitten vissen nou hoor. Het is uh, de laatste tijd heel zuinig. Nee, ze willen nog niet zo bijten, maar wat maakt het uit? Op een dag als vandaag is alleen kijken naar je dobber al genieten. Engelsen zeggen altijd, het uh, is een excuse for being there. Het is hartstikke leuk om een vis te vangen. Maar ja, als je hier een dag op de pier bent en je ziet een, een scholtje bruinvis of je ziet een zeehond voorbij zwemmen, ja, dan heb je ook al een hele mooie dag. En dat ontdekken steeds meer mensen. Vooral sinds het uitbreken van de coronacrisis is vissen zoals hier op de Zuidpier mateloos populair. We zijn geloof ik landelijk gezien 80.000 leden rijker. Ja, dat kan je niet anders dan dat dat met corona te maken heeft. Mensen kunnen nog naar buiten, mensen kunnen nog vissen, afstand houden. Ja, dat, dat zie je terug. Ik zit vanaf 7 in de ochtend hier. Nog helemaal geen beet. En wat is er dan leuk? Een beetje buiten huis. Met de coronatijd zit je buiten. Aan zit je hele dag thuis. En dan liever hier... Hier een beetje komen ontspannen. En je wil gewoon genieten. Weet je, daar komt het in de kern, komt het op neer. En ja, je kan drie keer gaan en je kan één keer uh, dat je een hele goede vangst hebt. En, en, en twee keer sta je eigenlijk alleen maar. En zeker met dit weer sta je van de zon, uh, van de zon en van het weer te genieten. Ja, Vissen is in die zin gewoon veel meer dan vangen. Ja, ook dat was weer een uh, mooie reportage van uh, onze collega's van uh, NH Nieuws. Lekker vissen daar uh, in op uh, Albert-Jan. Zullen we elke keer gaan uh, vissen, hè, of niet? Ja, ik vind het prima, maar dan doe ik niks uit het haakje. Want ik, hoef niet, eh, of ik doe een recht haakje eronder. Dat, dat zei je al. Uh, ja, of gewoon helemaal niks. Uh, in de, ja, dat kan ook. Ja. <lacht> <lacht> het is, leg dat maar eens uit als aan, aan, aan iemand die langskomt om je visakte te vragen. Ja, ja Waarom zit hij te vissen? Ik zit helemaal niet te vissen. <lacht> ik heb er geen eens een haak aan. <lacht> geen haak oh. Oké, okay, nou ja, maar ja, we, we moeten het toch gewoon een keer proberen, hoor gewoon het hengeltje uitgooien, lekker gaan vissen. Kan in de muiden ook goed in andere gebieden hier in de, Als de regio. Als ze me missen, dan ben ik vissen. Als ze me zoeken, dan ben ik snoeken. Als ze me missen, dan ben ik vissen. Ja, zo vissen ze achter het net. Ja,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 Had. En snel daarop een kans verspeelde op de lat tekkelde de keeper en verdween toen door het net En riep ik heb mezelf een goed maar buiten stel gezet Als ze me missen, dan ben ik visser Als ze me zoeken, dan ben ik snoeken Als ze me missen, dan ben ik vissen. Ik zie ons twee al zitten, je. Jij een engeltje uit zonder haakjes ja, ja. Ik En gaan en, lekker genieten. Boterhammetjes meenemen, gesmeerde boterhammetjes, bolletjes en ja, dat soort dingen. Tuurlijk, en, is, Een koud biertje, een blikje bier erbij. Nou, we bedoel, wie maakt je wat? Ja, ja dan ja, komen ze voor de visvergunning. Dus, ja, ja ik ben helemaal niet aan het vissen. Ja. Nou, dat, ik zie dat helemaal voor me. Want, wat, wat, wat zei je? Ik, ik zie dat helemaal voor, want ik, ik ga er natuurlijk niet zitten om iets te vangen. Nee, nee. Dat, in, die, in die reportage zei dat goed. Nou, een dagje van huis is ook wel eens goed. Ja. Nou ja, je weet, je weet nooit uh, hoe een koe een haas vangt, uh, zou ik maar zeggen. Wat gaan we nu doen? Want, uh, gaan, we, gaan we vliegen of niet? Uh, of doen we dat nog niet? Nee, nog niet. Eerst een plaatje en dan gaan we kitesurfen. Oké. Okay, uh, ja, daar hebben we het over vliegen, hè? Ja. ja. Dus, oké, okay, zodanig kiten. For a gift. I put diamonds on your wrist I can't buy your loving It's never enough I took that girl on a trip Cause we was arguing. Ever since we stopped touching We're not in touch I know money can't buy, buy, buy your love I guess I didn't try, try hard enough But we could work this like a nine to five And stop playing, playing all the games Steady throwing dollars, expect to change But every war the same Can we just make love, not war Oh, can we just make love, not war Oh, I saw my problems with a check Now I'm paying for it, you wanted nothing, uh, nothing but love, I can't lie, I'm a mess, I'm too jealous, yes, it's so hard to trust you, when I don't trust myself, I know money can't buy, buy, buy your love, I guess I didn't try, try hard enough, but we could work this like a nine to five, uh. They play, play all the games. Steady throwing dollars, it's bad to change. But everyone is the same. Can we just? De Rulo hoorde je in de single Make Love, Not War. Nou, we waren lekker aan het sporten. We hebben al van alles gedaan. We hebben gewandeld. We konden gaan zeilen in Spaarwouden. En een hengeltje uitgooien in Muiden. Maar we kunnen ook nog lekker gaan kiten, Albert-Jan. Klopt, want uh, uh, de, ook de, de kitesurf sport uh, trekt tijdens deze crisis ook weer extra honderden waterliefhebbers in ons, naar onze regio. En wel op een drukke dag in het weekend... zijn er soms wel honderden kitesurfers te vinden... op het strandje aan de Zuiderdijk. Een deel van het strand is eind 2018 door Rijkswaterstaat... benoemd tot officiële kitesurflocatie. Kiten mag je namelijk alleen op de daartoe aangewezen plekken. En daarom trekt het strand aan... het Markermeer mensen van ver buiten de regio naar het dorp. En uh, onze uh, collega's van uh, NH spraken daar met de lokale kitesurf shop manager over de toename van het aantal kitesurfers. Nou, vroeger stonden we hier met de mannen 15 uh, en dan kennen we iedereen en nu zien we absoluut wel een, een stijging daarin. Op een goede dag in het weekend hebben we het echt over een aantal honderden mensen die hier uh, de sport het windsurfen en het kitesurfen gaan beoefenen. Deze locatie aan het Markermeer in Schellinghout... is sinds eind 2018 een officiële kitesurflocatie. Hoewel de deur bij kiteschoolhouder Sven Luiben nu op slot zit... heeft hij wel degelijk door dat er veel animo is voor de sport. Het bijzondere was, we moesten natuurlijk anderhalve maand dicht... Vervolgens was de persconferentie uh, dat de contactberoepen weer open gingen. En werkelijk binnen een dag hadden we een paar honderd aanmeldingen. Dus dat was heel bijzonder. Daar konden we bijna niet doorheen. Op voorhand, voordat het seizoen überhaupt zou gaan eindigen, waren wij al volgeboekt voor de rest van het seizoen. Heel bijzonder. Ja, het waren niet de mensen hier alleen uit Schellinghout. Maar ook vooral nu de mensen ook vanuit de grote steden Amsterdam, Utrecht en zelfs ook gewoon vanuit Duitsland en België. Volgens de Nederlandse kitesurfvereniging is de populariteit van de sport enorm toegenomen. Vooral door corona. En Schellinghout is een van de meest geliefde plekken vanwege het ondiepe water. Eigenlijk krijgen we vaak de reactie dat mensen totaal niet verwachten dat het zo'n mooi, mooi gebied is hier om te komen. Dus uh, als men vanuit de stad hier naartoe komt, dan heeft men opeens een stuk rust hier. Het is hier heel Hollands, prachtig Hollands. Um, en men heeft toch altijd een beetje vakantiegevoel hier in Schellinghout. Ja, mooie uh, reportage weer van uh, NH Nieuws. We waren even aan het uh, vliegen uh, kijken geweest daar uh, in ja. Schellinghout. Uh, ja, toch een uh, heel, heel mooi gebied ook. Uh, de, als je dat ziet, uh, de reportage van uh, NH Nieuws, op hun uh, website, kan je dat uh, uiteraard uh, bekijken. Dat ziet er. Uh, ook gelikt uit. Kom je meteen tot rust, zullen we ja, zeggen. Ja, en, en, en het is, kijk, daar is het... Uh, dit is, het is een officieel kartsturfstrand, dat is één. Het is daar ondiep. Dus, uh, minder gevaar. Uh, minder gevaar. Uh, uh, hè, want hier is nog regelmatig toch wel een surfer in de problemen... Uh, met aflanden gewind. Uh, dus nee, het is een hartstikke mooi alternatief. En uh, leuk dat dat er ook... Dat is ook weer van die positieve ontwikkelingen. Ondanks het feit uh, dat we dus in die pandemie zitten... Maar ook het kitesurfen is daar weer op de agenda. Ja, ook een vol programma inmiddels ja. begreep ik. Dus ja, heel veel mensen die zich opgeven voor kitesurfenlessen. Visles heb je dat ook trouwens, of niet? Ja, ja, ja, ja, ja. Hm. ja. Een paar jaar geleden had je een hele mooie uh, elke week uh, vis, uh, visprogramma op de televisie. En er werd van alles uitgelegd: karpervissen. Ja, was vissen, of op zondagmorgen dat vissen. He, bij ja. RTL7. Ik viste niet, maar ik keek er wel naar. Want ja. Erg rustgevend. Ja. En die twee uh, dames die het, uh, die, die het samen deden, dat klinkt ook weer een beetje raar. Die uh, samen aan het vissen waren ja. toen, ja. Uh, zichtbaar. Ja. Nee, hartstikke leuk. Vissen, leuk alternatief. Heerlijk ben buiten, vissen, neus. En het is allemaal coronaproef. Zo is het. Nou, wij gaan ook uh, coronaproef uh, naar het uh, volgende uur uh, toe. Wil je nog wat zeggen over de wedstrijd uh, PSV-Ajax? Nee, nee, uh, nee, nou, zodra wat zinnigste te melden is, melden uh, we dat uh, gelijk. Maar nee, de tussenstand is nog steeds 1 tegen 0. En dan uh, FC Groningen tegen Fortuna Siddarts. Daar is gescoord door Groningen. 1 tegen 0. En waar we houden de wedstrijden voor je in de gaten... ook in het volgende uur van Zandvoort op zondag gaan op naar nieuws en weer van 4 uur. En daarna zijn we er nog één uur lang. Graag tot zo. En 9.9 en All of Me for All of You is de laatste voor vieren.